Aha, ha ha ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. het leven. Haha, ha, de dood. Haha, ha, ha, de liefde. Aha. Ah, lachen, lachen jullie. Jullie lachen met ons en wij lachen met jullie. Wij lachen om het leven en we lachen om de dood. En de dood lacht om de liefde en de liefde lacht om de dood. Lachen jullie, lachen wij, lachen jullie de liefde. Lachen jullie het leven, lachen jullie de dood. lachen dat ik lach, lach dat jij lacht. En jij lacht door mij en ik lach door jou. Wij lachen met jullie en tussen jullie. Lachen om het leven en lachen om de dood. En lachen om de liefde. En de dood en het leven en de liefde. En lachen om de dood en het leven en lachen om de liefde. Lachen om het leven en de dood, en lachen om de liefde, de liefde, een leven lang. Want ik ben gelukkig, en ik ben gelukkig omdat ik gelukkig ben, en gelukkig ben ik gelukkig omdat ik gelukkig ben, en gelukkig is gelukkig omdat je gelukkig, gelukkig bent. En ik ben gelukkig omdat ik gelukkig ben met meisje 3. En gelukkig ben ik ook gelukkig met meisje 6. En gelukkig ben ik gelukkig met meisje 9. En gelukkig ben ik gelukkig met meisje 13. Gelukkig is gelukkig met meisje 2. En gelukkig is gelukkig met meisje 11.